De explosie was in een dorp in de provincie Punjab, in een huis dat gebruikt werd voor Koranlessen. Volgens politiefunctionarissen lag er een grote hoeveelheid wapens en munitie opgeslagen. Na verluidt groeit de invloed van de Taliban in Punjab. Het gaat goed met de libellen in Nederland, zegt het CBS. De meeste soorten nemen in aantal toe of blijven stabiel. Dat komt vooral doordat het water in beken en vennen schoner is geworden, waardoor ook het aantal waterplanten en oeverplanten is toegenomen. Libellensoorten als de bosbeekjuffer, de koraaljuffer en de Smaragdlibel profiteren daarvan. Volgens het CBS heeft het toenemend aantal libellen mogelijk ook te maken met de verandering van het klimaat. Nederlandse verzekeraars zijn de afgelopen tijd het slachtoffer geworden van fraude met geïmporteerde schadeauto's, met name uit Duitsland. De fraudeurs kopen een jonge, zwaar beschadigde auto voor weinig en exporteren die dan naar Nederland. Ze verzekeren de auto hier en melden daarna dat de auto hier is aangereden of tegen een boom is gebotst. Omdat de Nederlandse verzekeraar niet weet dat de auto al zwaar beschadigd was, is de uitkering veel hoger. Uit een steekproef van het verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit blijkt dat met 80% van de recent geïmporteerde schadeauto's is gefraudeerd. Bier is de afgelopen tien jaar in Nederland nauwelijks duurder geworden... ondanks dat de accijnzen op deze drank tot drie keer toe zijn verhoogd. Uit cijfers van het CBS blijkt dat bier nu 29% duurder is dan in 1999... terwijl de gemiddelde levenskosten met 24% zijn gestegen. Dat de bierprijs nauwelijks is verhoogd komt vooral door de supermarktoorlogen. In 2003 ging de prijs voor pils met 5% naar beneden. De afgelopen maanden daalde de prijs met 3%. Het weer, de zon schijnt geregeld en het is zo goed als droog. Alleen in het noorden kans op een bui. Middagtemperatuur ligt tussen 21 en 24 graden. Dit was het e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 you in at night and if you want to leave i can guarantee you won't find nobody else like me i'm not You don't look ashamed And baby, I'm not scared I'm singing Follow me Everything is alright Zie like Fm op 106.9 is Zon zee, zandvoort en volgens Ben moediger dan ik gewoon om. Is a guy that thinks he's fine Is also known as a buster. buster Always checking out what he wants And just sits on his rope So long I don't want to number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 is ZFN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 Daarom namens de teruggekeerde vluchtelingen alle deelnemers aan de Postcode Loterij hartelijk dank. Meer informatie op veiligthuisinzuidsudan.nl Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. Zee.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 I'm Z.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 Welcome to and do what others do. De Zomer met ZFM, Zon, Zee, Zandvoort en Zomerheets. Zandvoort. De zomer, ja. Op CFM.